18 juli 2021. Zondag. Tussenstand 5100 stappen. Ik ben erachter gekomen dat al dat water hier ook wel watergangen worden genoemd. Best logisch maar ik vind kanels of grachten of vaarten toch mooier of literairder. Ik liep een, lange gang af en telde zo'n duizend stappen onderweg had iemand het over de vijver terwijl ze op de lange gang wees bij een vijver heb ik weer een rond of ovaal beeld maar geen lange gang wat de fuck zeg zdd stap door